Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie advocatenkosten. 14 kantoren kregen de afgelopen jaren 4,7 miljoen euro om agenten bij te staan na geweldsincidenten, blijkt uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd. Ruim de helft daarvan ging naar het Haagse advocatenkantoor Sjecrona van Sticht, dat de agenten onder meer bijstaat in de zaak Mitch Henriques. Andere advocaten die niet voor de politie werken noemen de kosten absurd hoog. 45 kaderleden van de FNV schrijven in een brief aan het hoofdbestuur dat ze het CAO-akkoord in het streekvervoer waardeloos vinden. Dat meldt trouw. Volgens de kaderleden komt er van een lagere werkdruk niets terecht. Nu onduidelijk is hoe lang pauzes tussen de ritten duren. Ook zou de FNV-onderhandelaar het akkoord zonder overleg hebben gesloten. Chauffeurs moeten nog stemmen over de CAO. De twaalf Thaise jongens en hun trainer die wekenlang vastzaten in een grot mogen donderdag het ziekenhuis verlaten. Ze worden voorbereid op de aandacht die ze dan zullen krijgen, zegt de Thaise minister van Volksgezondheid. De Thaise autoriteiten waren bang dat de jongens in de grot in aanraking waren gekomen met gevaarlijke schimmels, maar dat viel mee. Een vliegtuig van Ryanair heeft een voorzorglanding gemaakt in Frankvoort nadat zo'n 30 mensen onwel waren geworden. Het toestel was onderweg van Dublin naar Kroatië. Het is nog onduidelijk welke klachten de passagiers hadden en wat de oorzaak is.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 Yeah. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Toebak leeft We gaan beginnen. Ik zeg we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. Yeah. Good morning. What a beautiful morning. Turn on the radio and let's have some music. Ik weet niet wat ze gaan doen, maar wat je do is oké okay met mij. Wat je gaat doen is oké okay met ons. Ja, het is prettig als hij dat zegt, dan is het helemaal goed. Want ja, we dansen natuurlijk wel in de pijpen van Donald Trump. Ja, als zij zegt dat het zo moet, dan zal het zo zijn. Want uh, ja, als kan het ons geld kosten. Want ja, we moeten natuurlijk wel spullen af kunnen zetten in Amerika. Dat is wel de bedoeling, Trump. Het is de zaterdagmorgen, het is uh, Toebak Leeft. Toepak leeft uh, op zeg... deze saaie, regenachtige zaterdagmorgen. Huh, wat? Oh, echt, ja? die woont niet in Zandvoort. Die hey. zit zich via internet zeg maar rechts in het buitenland te luisteren, Want het is hier heel zonnig hoor. Het is echt Heerlijk. een heerlijke dag gewoon. Echt wat een mooie dag, zeg. En een uh, dag vol gebeurtenissen. Uh, we hebben vorige week British weekend gehad. Dit weekend is het wel uh, rustig. Ik, wel, ik was zag wel wat activiteiten bij het uh, circuit. Ja, de dtm races hè? Oh, DTM. Oké, okay. nou, dat is leuk. Starten ja. maar. Oh, dit is te veel mee. Oh, dat gaat niet start. Ja, dat gaat hard. Nee. Maar ja, wat je ook zegt, hè, want het gaat om de handel van ons naar hem. Maar het gaat ook om zijn handen naar ons, hè, met die wapenindustrie. Uh, ja. Hè, dat is nou, ook een dingetje. Vind ik vind het alweer zo goedkoop om daarover te beginnen, over die wapens. Ja, nou... Uh... Ik heb het liever over producten die producten in je mond kan stoppen of zo, weet je. Want dat is wat onschuldiger. Vind je? Ja. ja. Nou, ik vraag me af of hij ook inderdaad wel eens in Afrika, yeah? Trump in Afrika, wel eens dat uh, een trofee schieten gedaan heeft. Oh ja. we moeten toch haast al foto's van hem zijn... dat hij met zo'n leeuw staat en heel stoer met zo'n... Daar kan ik me nog iets voorstellen... maar ja. Trump heeft een hele mooie dame in bed. Ik kan, ik kan me daar nooit voorstellen Eeuw. van maken. Ja, nee. Echt, ik geloof die wel... Echt, die da da dames doen echt puur. Dat zijn echte golddiggers. diggers. Ja, dat, dat uh, zijn echt golddiggers. diggers. Dit was sexy van zijn sexy piel. Nee, dat zeker niet. Dat nou, ik was dat het dat bijna dat vergeten... we net op het nieuws hoor ik nog even... de jongens uit de, de Thaise grot... Donderdag, hè? Donderdag mogen, ja. ze, mogen ze weg... Wauw, ik was het bijna helemaal kwijt. Oh ja, zijn voetbalteam heeft er opgesloten gezeten in, in een grot. Vier kilometer afstand, vijf uur lopen en kruipen en zwemmen. En die hebben ze er weggehaald en ze waren bijna gestikt... omdat ze, ze hadden ze zo goed ingepakt... Dat ze bijna gestikt waren. Nou ja, ja iets van 800 persleden waren daar. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je dan wel ja. bekeken. Dat je denkt van, oh fuck, dit moet echt heel goed gaan. Er is al één je verdronken daar of gestikt. Dus kunnen we kunnen het nu niet hebben. Dat een van die jongens het leven laat natuurlijk. Dat lijkt wel echt een beetje, een beetje knullig zijn. Maar goed, dat hebben we achter ons gelaten. Ja. Ik denk dat ze een grotere trauma hebben. Het feit dat familieleden achter glas hebben gestaan. Dagenlang. En dat zij er niet uit mochten. Ze waren namelijk bang dat ze een of andere schimmel hadden. Een oh, of andere, ja, de, dat de, kan natuurlijk. Wat voor schimmel? Nou, dat, ja, het uh, is daar vochtig. Dus ze kunnen zomaar paddenstoelen zomaar uit hun groeien. Uit? Oh ja. Oké, okay. Nou, dat zou ook nog wel kunnen. Ja. Dat je denkt van, wat heb jij er aan uh, je neus hangen? <lacht> een paddenstoel, ja? Een <lacht> paddenstoel. We uh. nee, zijn pas geleden in Amsterdam geweest dat is openlijk drugsgebruik heel normaal, uh, normaal geworden. Ja, we mogen die ook uh, ook gaan telen, hè, meer. Ja, dus dat. Is waar. Dus Goed, uh, die tobak af. Tijd voor de radio. Of tijd voor muziek op de radio. Moeilijke tekst ook opgeschreven gisteravond. Kovac, The Weekend. is <laughs> Should everybody else do a healthy run uh -huh, not me. But I'm in such a good mood I don't care if I'm frowned upon Cause it's the weekend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 Yes, the we can. I swear. Het is normaal niet bij muziek, maar ik hoor het. Het is ook wel lekker niets aan de hand, muziekje. Kovacs. Er zit een videoclipje bij en daar heb ik gebiologeerd naar zitten kijken. Dat is de zangeres die, die liggend op een bed zingt. Every other day of weekend, I'm a victim. Elke dag van de week ben ik een slachtoffer. Er hoort een migraine post bij denk ik. Zo een beetje hand tegen je hoofd. Oh ik heb echt vreselijke hoofdpijn. Ik heb het echt zo zwaar. Maar in het weekend ben ik helemaal weer vrij. En heb ik nergens last van. Ja, nou. daar zijn zoveel plaatjes van. Ja, het is helemaal een nieuwe post. Dat ontgaat mij. Want ik kijk nog naar die vlogster. Uh, Terwijl, maar ook God. valt er wel eens op als mijn dochter daar zit te kijken. En dan ziet ze weer een of andere vlog te volgen. Hoe ze haar zelf moet opmaken. En nu schijnt dat uh, een of andere vlogster uh, Kylie Jenner. Je heeft ooit zichzelf zo geposeerd met eh, de, de hand tegen het zijkant van haar hoofd tegen bij de slapen. Zo van, oh, ik heb ontzettende hoofdpijn. En dat is ontzettende hype geworden. Dus iedereen fotografeert zichzelf. Van, oh, ik heb het even heel zwaar. Maar ja. het trekt me oh. door de dag heen. Oh. Ik moet nog twee videoclipjes even monteren. En dan ben ik vrij. Dan heb ik niks meer te doen vandaag. Heb ik niks meer te doen. Oh, wat oh dan krijg ik ook een hoofdpijn van. Ik heb niks meer te doen. Oh. Uh, Sommige vrouwen worden daar stinkend rijk door. Zij is geloof ik ook bijna multimilardair, geloof ik, ofzo. Je hebt echt miljoenen vloggers of ja, vloggers. Ongelofelijk, dat is, he? Zijn het dan net volgers? Oh, dat is alleen via Instagram, is dat geloof ik hè? Nou ja, ik of heb wel een nieuwtje. Twitter. wat ik heel leuk vind: dat er is, dat een dansschool uit Nederland is. Ja? En die, uh, die, die doet allemaal danschoreografieën oh. op, uh, op uh, YouTube. En het schijnt dus dat ze inmiddels de 1 miljard views zijn gepasseerd. Dus huh? uh, ja, het is een uh, dansker, uh, YouTube danskanaal van Saskia's dansschool uit Harmelen en Woerden, en die, die zegt ook, oh, er zijn maar weinig kanalen in Nederland die dat kunnen zeggen, zegt die Saskia van Dijk. En ze uh, wordt het echt door kinderen en ouders over de hele wereld wordt door bekeken. En zodra het online staat, uh, boem, dan zijn er gelijk al uh, zoveel views, weet je wel? Maar is dat echt of is dat ook weer, is er, is er weer een computer uh, aan nou, ja, de... Ja, ja, ja, ja, dat kan ook. Ja, het is, is mijn wereld ja. niet, dus ik word altijd even ingesproken hoe het werkt op het nieuws. Ja, ik dat maar het grote succes hiervan Twitter. is dus uh, dat, ze, dat ze simpelere dansjes kunnen uploaden. Dus dat is wel heel leuk. En maar dat inderdaad, is, dat ze met die... Uh, is hoeveel mooi. ben jij kwijtgeraakt, Twitter? Uh, ik volgens mij niet één. Niet één, nee. hè. <laughs> Het gaat er ook zes, dus dat kan je goed bijhouden. Ja, <laughs> zoiets. Zoiets is het. Ik weet niet eens of ik er heb, hoor. dat zal echt minimaal zijn. Ik jij twitter broer. toch helemaal niet? Ik twitter helemaal niet. Ik heb wel een account aangemaakt trouwens. Ja, oké. Okay. Ja, ik ga ik weet opzoeken. niet eens of ik daar nog op kan komen. Ooit is om andere dingen te volgen, maar ik heb, nee, ik heb er helemaal niets mee gedaan. Want ik heb gewoon helemaal niks zinnigs te melden gewoon. Dus ja. ik bedoel, ik kan wel wat roepen, maar dan zeggen mensen, wat doe je voor normaal? Heb jij nou echt een beetje goed beeld van de realiteit? Nee, dat heb ik helemaal niet. Dus maar goed, echt heel veel mensen zijn gewoon heel veel vloggers of volgers kwijtgeraakt, hè? En vooral die van Denk. Ik ja. zat er gisteren even naar te kijken. Denk, oh dat was echt bizar. Die uh, Sakan of zoiets, die had geloof ik. Uh, Asakan. Asakan, ja geloof ik. 39% is er zo weggehaald. Oh. En uh, Kusu, 35% ja. weg. En dan dat kijk wein. je naar Rutten, Mark, onze eigen leider van ons Nederland, die het zo goed heeft gedaan in Amerika. Die die hand goed heeft doorslaan van Trump. 1% is er maar afgevallen. Ja. Eh, Geert, hè, eh, altijd wijzend. 15 procent. Eh? Ook niet slecht trouwens vergeleken bij het uh, Dat valt ook mooi. Pech tot 1,5. 5% procent, Ook heel netjes. oké okay. Dus al die nepvolgers zijn er allemaal afgekomen. Maar je kan voor een tientje kan je er gewoon 5000 kopen. Dus ja, ik denk, is... waar kan je dat doen? Dat snap ik nou niet. Kan ja. het ook een beetje populair worden? Er was één man dan op het nieuws. Die liet ja. zich ook interviewen. Die was, overdag was hij belastingadviseur. nou Ik denk dat je die moet hebben als je wat zwart geld hebt. Ja. Dus s'avonds uh, verkocht hij nepvolgers. En dan 1000 ja. was dan tussen de 10 en 20 euro. En toen werd hem aan het eind van de interview gevraagd. En hoe voel je je daar nou bij? Je bedoel uh, dat ik eigenlijk iets verkoop wat eigenlijk niet echt is. Ja, nou ja, ik, ik sluis het alleen maar door en ik vraag wat geld voor. Ja, ja wat vind ik er eigenlijk van? En toen werd het klaar. En toen er kwam eigenlijk geen duidelijk antwoord. Dus hij, hij, hij is wel aan het beseffen dat eigenlijk wat hij aan het doen is... dat het eigenlijk niet kan. Maar ik vond het wel bijzonder dat hij zich liet interviewen. Dat vond ik wel bijzonder. Ja, ja. En ik, ik wil hem als belastingadviseur hebben. Ja. Denk, ja, natuurlijk. Hij gaat precies, hij pakt, echt, hij pakt de goede weg. De essentie jou, pakt hij. Nou, hij pakt de goede weg om jou zoveel mogelijk geld te behouden, weet je wel? Okay. Hij, uh, hij zit tegen ontduiking aan. Ja. En ontduiking is fout. Weet je zijn naam nog? Weet je zijn naam nou, uh, oh, Oké, okay. ik zal terugzoeken. geen Heb je de foto's nog bekeken? Ik zie dat je alweer het volgende item weet ja, te pakken. Ik zie hier dat onze koninklijke familie uh, Schermloze Week heeft ingelast. Dus <laughs> Schermloze dat was, Week. Dat dan. vind ik dan wel leuk. Ja. Ja, zeker. Ja, ik heb zelf zo van ja, dat, uh, dat is eigenlijk wel een goed idee. En ik was laatst op een verjaardag bij mijn broer. Die zei ook van nee, uh, die ging een foto van maken, maar dat moest dan wel weer met een telefoon. Want Dat we met een groepje zaten, dat niemand op zijn telefoon zat. <laughs> maar ja, er werd wel een foto met telefoon gemaakt. Oh ja. Maar uh, het was wel zo van ja, dat is ook veel gezelliger om samen uh, in, uh, in een kringetje of met een paar mensen. Gewoon lekker te kletsen en niet alleen maar uh, de fotokijken. Ja, het, het is best wel een probleem om dan een onderwerp te kiezen die dat heel veel mensen kunnen dragen. Hè? Ja, dat ja, is wel Via waar. het schermpje kan je gewoon kiezen waar je met, met wie je over een bepaald onderwerp kan praten. En als je bij elkaar bent, ja. ja dan het ook... moet je het maar even doen met de mensen die er zijn. Hè? Ja, dat ja. is best wel behelpen, vind ik. En het was inderdaad een soort uh, evangelisatiegroepje, dus het was wel apart. Oh, van die Oeh. hele keurige dames. Oh, maar, dat uh, ging dus over het geloof. Ja, maar uh, ik, ik had mijn zus was er ook en mijn broer. En wij zaten met z'n drieën dus weer over andere dingen te praten. Oh, <laughs> dus ja, het is uh, zeker heel goed om bij elkaar te zitten. Maar goed, oudere mensen doen het toch heel vaak. Wij als oudere mensen doen het heel vaak. Dat we gewoon nog bij elkaar zitten te praten over iets in het hier en nu. Ja, ik merk ook wel dat, als dat jij ziet mijn scherm. Dat jij dan... Wel onrustig geworden omdat ik alles, alles van alles uh, jou afleid. Hè? Nou, ik wil me voorbereiden dat ik niet straks weer een of ander bericht krijg over uh, iets, uh, iets lugubers. Iets engs. Iets engs. Over dat een hoofd ik... in een tas die op oh. Schiphol gevonden wordt. Oh, oh. nou, Beloof ja. wel goed. Oké, okay, even tijd voor de heftige gitaarplaat. Kees hier. Heaven. Hell. Anywhere else.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 that's what I'm like, yeah. I think you're the best, the best. Should we? Should we? Live at a.m. when everyone's sleeping. And I caught up to your taxi. And I caught up to you, glad that you were Drink My Friends. Yeah, dat is oké. Okay. Gewoon het, even een kleine groepje. bij elkaar. Yeah. Ik krijg een zo'n warm gevoel van deze plaat. James Vincent en het, het deed me ook wel erg denken, deze plaat. Ja, echt. niet zo heel lang geleden. Het deed me denken aan dit. Het deed een beetje denken aan Cheers, ja. weet je wel. Ja. Daar doet man denken. Daar heeft iets iets van. Heel moet je je vrienden ook? Weet je, de vaste club staat altijd aan de bar. Dat is echt een carrière begonnen van Fraser, is daar begonnen. Volgens mij carrière van Woody Hallowson is daar begonnen. Ted Danson. Ted Danson is daar ook begonnen. Die is de, de bekend geworden. Ja, nou, Woody Hallowson misschien wel. Die heeft en die echt... vrouw die achter de bar zat. Uh, ja, die weet je niet meer. Ja, nee, die, die, was ook wel, die had ook wel een goede, goede views. Ja, oké. Okay. Nou goed, uiteindelijk dacht ik, Maar zijn er meer van dat soort plaat. Deze plaat heb je bijvoorbeeld ook... <laughs> Heeft ook een beetje hetzelfde genre. Ook met hetzelfde gevoel een beetje. Ja. En die man is ook heel populair geworden. hè? De zanger. Of ja, de gitarist. van uh, Wie is dat dan? Van, nee, nee Shelley Long. Oh, maar nee, dat is wat anders. Nee, jij he? zit alweer bij een ander. Ik zit alweer Shelley Long. Die, die, had ook wel heel veel, uh, die heeft ook wel heel veel rollen gekregen door, door Cheers. Ja, oké. Okay. Nou, dat wist ik even niet. Die was ik even vergeten. Oh ja, dat was natuurlijk uh, Ted... Uh, uh, uh, die staat die, die, die altijd achter haar aan. Dus hij ja. was een barkeepster. hè? ja. En, uh, maar ze was altijd een beetje posh. Hè? Ze noemde ze altijd een beetje sophisticated. Ja, en, uh... ze wilde, als ze echt een betere man kon krijgen met ja. meer geld, dan ging ze daar achteraan. Ja, voor de time being was het dan met hem een beetje, ja, beetje flirken. Maar ja. eigenlijk was het niet helemaal, Dat was het een beetje too low. Echt, dat was het begin. Voor echt mensen met een hele goede carrière Telkens uh, ja, deze ja. cheers. En dat kwam allemaal los omdat we naar James Vincent McRoy luisteren. En Me and My Friends. Daarvoor trouwens nog Kees Titi. Ja, ik ken het niet, maar het is wel grappig. Het Een heftige plaatjes op de CD. Dit is het toegankelijkste. Die heet Heaven, Hell, Anywhere Else. Yes. Dit is de zaterdagmorgen. We hebben hier een nieuwe plaat. En straks ook weer een stukje geschiedenis. Ja, dat is er gebeurd op 14 juli. En er zijn weer wat opmerkelijke zaken te melden. Ja, dat zeker. heb jij ook nu, maar dat is weer iets anders. Ja, ik heb ook een opmerkelijke zaak. Mag ik die nog melden? Ja, natuurlijk. Ah. Ja hoor. Want denk, straks ga je een liedje van Cheer spelen gewoon. mooi. Uh, uh, uh, uh, uh, ja, ja daar gaan, uh, gaan we, we zitten. Zitten. Zeg je? Nee, zeg je dan? Hij is net wakker. Maar uh, nee, in, uh, er was een vliegtuig van de Chinese luchtvaartmaatschappij Air China. Die heeft een noodafdaling moeten in, inzetten. Want de co kooppiloot rookte een e-sigaret tijdens de vlucht. De, de, de, de vlucht was dus van Hongkong naar Dalian. Een uh, plaats in het noordoosten van China. En tijdens de vlucht. Uh, had hij gerookt en dat had zich door de passagierscabine verspreid. En daarna waren luchtinstallaties verkeerd uitgezet... zonder dat de piloot ervan op de hoogte was gesteld. En dat leidde dus tot de daling van het stuurstofniveau in de cabine. En als gevolg hiervan kwamen echt alle zuurstofmaskers naar beneden. Ja, ja. En ja. Het, echt, de e-smoker is gewoon nog niet zo, niet zo safe. Hè? Dan heb je toch altijd die derde... Ja. ja de, de er is ja, niks aan de hand. Ja. Maar ja, die uit ook. de eerste onderzoeksresultaten blijkt dus dat het rookgedrag van de co-piloot het incident heeft veroorzaakt... dat ze een, uh, een uh, noodafdaling gemaakt hebben. Maar ja, het is nog niet duidelijk of hier ontslagen is. Maar ik denk, ja, weet je... Ja. Maar ja, als Wat je inderdaad je nou een lange mee? vlucht maakt... en het is zo'n uh, chemische sigaret, ja... Mag je, daar, mag je dat roken eigenlijk, overal? Ik weet het eigenlijk niet. Nee, ik vind wel echt, niet als ze wel overal volgen. Het zijn complete rookwolken die uit die personen tevoorschijn ja, die komen. Ja, het is ook echt. een vage lucht ook, hoor. Echt, eerlijk uh, zeggen. Nou, volgens mij komt er nog wel onderzoek naar van... dat, dat dat wat we inademen van zo'n fabriek, dat dat ook niet zo gezond is. Dus dat... is, Ik ga het zo even uitzoeken. Jij ja, gaat het zo uitzoeken. Nou, prettig om te Oh ja, deze plaat begint eerst, of helemaal, in één keer. Dus dan moeten we opnieuw starten. Ik heb het hier over Tom Grennan. Oh, I know that there's another, be my lover. You've been sending the signs. So underneath the sheets, maybe we can meet.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 Monday mornings, Friday night What's the dumb thing? Pretty dirty things Oh I Don't think I'll be taking you to dinner with my close friends From the start, I say, let's not get attached You were rough for die Oh, how could this be wrong? We're young and we're just it. Als als je muziek gaat maken, als de tekst op is, ophouden. Dit echt zo goed, op dit. La la la la. La la la, la, la. Ontzettend populaire man, ja. Is dus een ons uh, lalti lalti. Maar goed, Tom Grennan. Hij komt uit Amerika vandaan en is binnenkort in Nederland te vinden. Hij schijnt echt iets groots te zijn momenteel. Ja, zijn debuutalbum kwam uit in 2017 debuut, of in, nee 2018, nee, goed hij is een van de grootste talenten van 2017 in 2018 kwam zijn album uit in maart, en dit is een van zijn singles, 21 september staat hij in de melkweg, dus mocht je denken van hey, wil ik wel even heen, kan dat kaarten zijn ook redelijk van prijs 17 euro ja, nou dat is niet echt verschrikbaar en duur, dus ik denk van dat kan ik best wel even uitproberen, eh, net zoals ik ja. vorige week naar uh, Steve Winwood was, was er iets meer geld voor kwijt dat 5. was weer minder hè? 35. Ja, dat was minder, ja. Daar had ik wat minder voor willen betalen. Maar ja, goed, ik wil die maat van mij dan ook niet met de kosten uh, opzadelen. Die vond het echt geweldig. Ik denk, nou, moet hij meer betalen? Nee, dat vind ik ook een beetje onzin. Maar goed, het is uh, tijd voor de Zandvoortse berichten alweer. Want oh, het is en... echt. Wacht ervoor. Wacht... Ja, nee, bijna. Ja, ja. Nu! Zandvoortse berichten. Precies half negen. Oh, je wacht echt op de seconde. Ja, het gebeurt anders nooit. Oh, Kijk, okay. nu kan het. Ja, ik nou. heb een bericht. Uh, we kunnen tegenwoordig kunnen we met de Flixbus naar Berlijn. Met de Flikkerbus? Flix. Dat oh, FLI, nou, gaat echt fliksem snel. Ja. <laughs> maar uh, die bus rijdt vanuit Duitsland via Amsterdam. En komt altijd vrijdag tot en met maandag. Vrijdag tot en met maandag, hè. Dat is gewoon vijf dagen in de week. Komt die ochtends om tien over negen aan in Zandvoort. Yeah? En vertrek is iedere vrijdag tot en met maandag om kwart over negen s'avonds. De opstapplaats is bij het NS-station. En de rit naar Ustenbroek duurt bijna vijf uur. en kost vanaf... Uh, vanaf 18,99 euro. Ik vind het uh, echt een kopie. Naar je ziet daar gewoon reclame te maken? Wat is dit dan weer? Naar Berlijn 30 euro. Nou, ik vind het wel gaaf. Dus uh, ik heb zo voor. Nou, dat is ook wel goed voor het toerisme in Nederland. Voor de rugzaktoeristen. dat ze hier relatief ja. goedkoop komen. En uh, ja, het stopt bij het station. Nou ja, of je met de, de trein is echt niet goedkoper dan uh, die bus. Nee. En wel een beetje spannend. Maar die, uh, die het mannen... ziet er wel uit als een luxe bus, dus ja. misschien is het ook wel te doen. Maar Kunnen ja. er andere berichten zijn... Uh, ja, we hadden uh, het net al over. Ja. Ja, ja. Precies, brand, Be Bernbrandt in uh, de autoweg, de zeeweg. Uh, de, de, de. Mensen die er langs reden, die zagen dat heel snel. Automobilisten, die hebben snel gereageerd. Die zijn uitgestapt. En die hebben het snel uh, gedoofd. Dus ja, aarzelden geen moment. En zo ga je dus een hele grote brand gewoon volkomen. Het gebeurde donderdag om half zes. Dus okay. Goed om te horen. Zijn er zijn dus nog wel mensen die bij de vrijwillige brand kunnen. Die zijn er wel, want soms zitten ze daar om te schreeuwen. Maar mensen weten het van zichzelf niet dat ze dat gewoon heel goed kunnen. Goed, andere bericht is. Fijn. Ja, uh, nou, de 16e wordt de, de, de winnaar van het EK Sandscultuur Festival wordt, uh, wordt, uh, bekendgemaakt. Dus ik heb zelf zo... Oh, wauw, ja, ze zijn natuurlijk aan het bouwen. Ik zag wel dat de, de grote boksen er stonden. En daar gaat de zand omheen. En dan gaan ze bouwen. Yep. Maar ze zijn dus nu bezig. Dus ik ga zo echt even kijken. Want ik ben niet meer in het dorp natuurlijk. Nee. Dus, uh, en uh, voor degenen die uh, niet opgelet hebben. En niet uh, aan de boulevard geweest zijn. Het reuzenrad Skywheel staat alweer op het pashuisplein. Dus je ziet hem alweer boven de torenen. Dus dan neem je kans. Want het is echt wel leuk om... Zeker uh, met het mooie weer. Om te, om te kijken hoe al die... Uh, Anders kan zo vol zijn en je kan prachtige foto's maken. Ja, het baanje dat je zeg maar ergens anders binnen een ander land ja. gewoon. Ja, zeker. Het ja. is dus, uh, de, de Skywil, een heel interview met uh, Martin Hendricks, hij uh, is 37, en Agnes Hinzen. Zij zijn sinds uh, nou, een paar maanden zijn ze maar, uh, eigenaar van de, deze Skywil, die nog maar een jaar oud is. En het maf is, ze komen uit een kermisgeslacht. Agnes, hoe oud ben je? Ik ga er niet bij. Oh, bij de krantenbricht. Waarom moet Mart, Mart, Martin dan wel met zijn lijst in de krant en jij niet. Ik eis gewoon op jou, dat wij ook weten hoe oud jij bent. Nou goed, even een zijstap. Maar goed, uiteindelijk staan ze daar een tijdje. En we uh, kijken, oh ja, dagelijks tot en met tien uur... kan je zeg maar in het grote reuzenrads hier in uh, Zandvoort. Buurtfeest Oud-Noord, zaterdag 21 juli. begint om zeven uur. En dat is de achttiende keer dat ze daar een rolmarkt houden... in de Potgietenstraat, de Tenkatenstraat, uh, ge, uh, Gestenstraat... Geen stedstraat. geen stedstraat. nu spreek je het ook weer. Da'Korstestraat is tot twee uur. En verder zijn er ook verschillende maaltijden. Tien verschillende maaltijden worden geserveerd daarom. Tussen twaalf en twee. Oké. Okay. Dus echt? De deur van jou. Ja. Het uh, heeft dat te maken met het, uh, wanneer precies... die statushouders die dan daar in de buurt wonen of zo? Ik denk dat ja, maar wanneer ja. precies? Welke datum? Ja, het is 21 juli, volgende week zaterdag. Oh, wat Dus leuk. Uh, dat meld ik nu weg, want ja, om zeven uur ben ik hier nog niet natuurlijk. Nee. Nee, nee, nee. nee. Goed, laatste berichtje. Nou ja, er is een nieuwe tentoonstelling geopend in, uh, in Zandvoort. En het heet uh, uh, Pride at the Beach. En die is in het uh, Zandvoort Museum officieel geopend. Het is een tikkeltje controversieel natuurlijk. Met een overduidelijk roze randje. Ja. Yeah. Want ja, de Pride at the Beach dat, uh, is binnenkort. En uh, het museum is daarom ook extra geopend op maandag 30 en 31 juli. Want dan krijg je echt dus dat er uh, een trein en dus komt met, uh, met uh, gay people. En die gaan dan. Uh, Wat? Ja. Pride at the Beach, ja, er, er wordt okay. hier ook... Kom uit, wees trots yeah. op wie je bent en je mag er zijn. As I was just saying to my family, it's such a shame, I am the only gay in Nou, straks niet dus, maar het nee, zijn, dus. zijn er en velen. En het is wel heel leuk om te zien allemaal. Het, uh, ja, ik heb er wel weer zin in. Het, uh, het is een mooi gebeurtenis. Straks meer zijn berichten om uh, half tien. Eerst maar eens even een lekkere rockgitaarplaat hier. The White Denim. I might be getting black. I don't in your mind, sometimes you find things you can't hide Save it for the city, but don't it real Baby, it's a bit, it's a waste of time, it's alright Ooh, sometimes you waste your time It's alright to look around, you a skip town. Keep your head down, put your feet up the gun. Be true I see a green lady waiting on a suntan man. Oh, dit robbelt ook zo gewoon de nacht in, ook dit, hè. Dit echt zo, peeg dat je je niet Echt twaalf uurtjes lang, maar dit kan voor mij nog veel langer duren, zeg. Uh, white denim and it might get dark. Gaat het over black, maar dat is wat anders. Nou ja, goed. Alles een met jezelf. Hoewel, oh, kijk er maar uit, hè. Kijk er maar uit met black and white. En, uh, nou ja, goed. Uh, die discussie is nu een beetje geruild, maar het kan binnenkort op weer tevoorschijn komen. natuurlijk als we straks weer te maken met Zwarte Piet. Oh, hou erover op. <lacht> hou erover op, echt waar. Goedemorgen, welkom. Ja, sorry, ik ben even wakker nu. Och, het is 14 juli straks weer een stukje geschiedenis. Ook weer de eerste Jaren natuurlijk. En we kijken ook weer even de wereld in. Gisteren was er uh, natuurlijk weer het gedoe met uh, Donald Trump. Die natuurlijk weer een lang verhaal had over het feit dat. hij ja, had natuurlijk. Uh, uh, had met in Duitsland overleg gevoerd. Ik ben even de naam kwijt hè, van de. De kanselier van Merkel. Merkel. Angela, Angela en daar had Merkel. hij natuurlijk mee gepraat. En daar had hij ook wel weer goede dingen over gezegd. Maar ook weer nare dingen over gezegd. Dat had hij ook met mee. In Engeland had hij gepraat. Over de Brexit. Had hij ook wel rare dingen over gezegd. En nou ja, toen had hij toch mee waarschijnlijk een beetje te kakken gezet. Maar dat later ontkende hij niet dat weer. was ik heb opgepikt wat ik over de premier en Ik zei geweldige dingen Fortunately, we tend to record stories now, so we have it for your enjoyment if you like it. But we record He? when we deal with reporters. It's called fake news. Oh, okay. Ah, dus echt een heel en duidelijk dat is zo heel te zeggen. Ja, dit was fake echt, news. <laughs> ja. Duidelijk. Dit, het was ook eigenlijk helemaal niet lang van stof. Ook, gewoon echt helemaal niet onbeslachtig ook. Maar goed, wij hebben hier natuurlijk helemaal geen fake nieuws. Alhoewel ik gisteren het, het uh, nieuws zat te kijken, toen hoor ik dit. Wat is er aan de hand met Jean-Claude Juncker woensdag oh, ja. op de NAVO-top? De voorzitter van de Europese Commissie wankelde op zijn benen voor het oog van de camera's. Ja, het ziet er echt zicht heel raar uit. Wat is er aan de hand met Juncker? Jezus, had hij veel gedronken? Wat zijn de verhalen? Of was je aan de medicijnen, kan hij nog wel goede beslissingen nemen? Uiteindelijk al. I have some difficulties to walk. I'm not drunk. I have a sciatica. Oh. I would prefer to be drunk. <laughs> maar is dat dan niet elke vorm van fake news? Gewoon, even lekker de boel opsturen en daarna gewoon. Het is gewoon een logica. Heeft een maand geleden heeft hij gezegd bij een van de parlementen heeft hij gezegd, ja, ik heb esthetica, of zo noem je dat, in gewoon rugpijn. Met dat ja, kan uitstralen ja, naar nou je. Goed, is de Ja, zoiets. En het kan uitstralen. En dan gaan we het even goed op het acht uur journaal nog een keer tonen. Ja, onzin op? allemaal. Onzin. Dit is dan wat Trump doet. Eh, wat hij nou bedoelt, weet je. Dat doen wij dus ook met z'n allen. Gewoon lekker sensatie zoeken. Hè? En wij zitten er gewoon naar te kijken. Ja, we zijn We zijn niet helemaal We zijn niet helemaal goed bezig. Nee. Dus, eh, ik wil vandaag nog even melden. Wil je het nu al melden dat we over die uh, brug kunnen lopen? Eenmaal? Nou ja, het is wel zo. We hebben een natuurbrug. Die, die zit over het spoor van Zandvoort. Ja? En het is dus uh, een feit dat als je uh, niet opschiet... Je kan er vandaag verder heen. En het leuke is gewoon van... Uh, het is uh, tussen tien uur en half twee. En... Uh, Normaal gesproken is die brug gewoon niet open. Dus nu kunnen ze gewoon alleen de mensen zelf eventjes uh, langs gaan. Maar hier moet straks... dat op handen en voeten zeg maar om het extra goed te beleven? Nou ja, weet ik niet eigenlijk. Net zoals de, de herten. Mogen de herten nu wel trouwens? Of is die ja, hele verbinding nog niet, dat nog niet gemaakt? Gewoon. Dat was de vorige keer de vraag. Die verbinding is toch niet in, in orde. En er zijn nog te veel herten. Moet er moet nog heel veel worden afgeschoten. En dan pas zouden ze zo heel Nederland in kunnen trekken. Dan kan ik ze misschien ook wel uh, op de straat tegenkomen. Ja, maar vandaag geven we dus tussen, tussen tien en half twee boswachters rondleiding op en om de natuurbrug. En daarna is Duinpoort alleen nog maar toegankelijk voor dieren. Maar er staat hier onderaan wel. Ja? Van, uh, je, kan, je, je kan je aanmelden en, uh, dat via de site van National Park Zuid-Kennemerland. Dus np zuid Dus doe dat nog eventjes en dan kan je mee met de boswachter. En misschien is het wel die leuke Gerard die altijd uh, bij je... Uh, zie je van een wordt uh, af en toe een praatje houden tijdens uh, Goedemiddag standwoord. Af een praatje gewoon? Praat je de presentaties kunnen er af en toe tussendoor komen, De monoloog dan. Ik bedoel, wij zijn lang van maar die man, uh, oh, hij doet het leuk. Dat is echt, ja, en hij kan leuk babbelen. Ja. Leuk, langdradig en lollig. Toebak leeft. So many plans we made were washed away. So many Faded away Honestly I didn't know it was ending We count the calendar Checking off the days We look ahead They laugh At the plans we made Honestly I didn't know it was ending We don't know What the future holds I wish I had a time machine Sweat and try, somehow we were wrong. Honestly, I hope I never remember. That's what you're saying, the We don't know we what the future know. holds. I wish I had a time machine. Are you telling me you built a time machine out of a DeLorean? De tweede komen uit New York. United States of America. Daar komen ze vandaan. En ze hebben een uh, plaat die heet... Uh, you have a time machine? Yes, I have a time machine. Dus dat is... Uh, al spreekt altijd tot de verbeelding, You tell me that you got ja. a time machine? Ja. What about a Laat het is los. Back to the future. <laughs> Echt als ik weer iets hoor met time machine. De man op die film denkt, hou eens op man. Ja. Oh man, dit was er nou per Hou echte... Ja, precies, maak het stuk dat ding. Echt Maak, maak het stuk. Ik denk altijd aan die uh, kruistocht in spijkerbroek, want daar was ook een tijdmachine. Er is ook een tijdmachine, ja. Ik ja. hey, pas nu eens dat ik weer in de oude time machine uit 1960 Zat ik vast te kijken. Denk, jezus, wat is het een trage film eigenlijk, als je hem nog terugkijkt, weet je. wel. Sommige dingen moet je ook niet terugkijken. Dat in je hoofd maak je dat, dat veel mooier dan werkelijk is. Ja, weet je? Dat is Ja, zo. het is inderdaad zo trage. Uh, nou Ja, ja oké, okay, dat zie niet met niet alles. Nul he, uh, uh, ja. uh, uh, uh, uh, uh. Goed, het is, het is het zaterdag. Het is kwart voor negen. Het is zorg. En komt deze kant op. Als je niks te doen hebt, is altijd wel iets te doen. En je kan ook straks nog even naar uh, Goedemorgen Zandvoort. Uh, ja. Daar kan je natuurlijk altijd nog even, uh, zeg maar, aanschuiven. Dat is altijd een heel mooi moment. Je kan altijd aanschuiven gewoon. Hoef straks gewoon even de presentatie mee te maken. Hoef vast interessante onderwerpen. Eh, Onderwijs oh, goede muziek. Er uh, is ook goede muziek ook daar, zeg maar. Is het, nou echt, uh, is het een housefeest of zoiets? Lijkt het wel altijd een beetje op, hè? Uh -huh. Nou goed, vertel, wat heb je nog meer te melden? Ja, nou ja, het is wel zo dat uh, popfestivals... die zijn nou helemaal voorbereid op hitte... Dus er wordt gesproeid en er zijn extra waterpunten. Dus daar, He? Ja, extra waterpunten ja, dus mag waar je water wel. kan tappen. Maar dames, doe in ieder geval uh, uh, mascara op die waterproof is. Dat lijkt me een goed idee. Yeah. Maar er zijn popfestivals de Bospop in Weert en de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. En uh, er zijn echt ook een aantal onderdelen waarin vuur een rol speelt. Die zijn aangepast of geschrapt. En er is ook een rookverbod uitgevaardigd voor een deel van het terrein. De oase. En die e-smoker e mag dus ook niet dan? Hè? De e-smoker. Nou, dat misschien wel, denk ik. Ja, maar dat, dat, toch, dat geeft onrust veel rook op het terrein. Ja. ja. Maar ja, Bospop heeft in ieder geval heel veel schaduwplekken gecreëerd. En de EBO heeft extra emmers water en sponsen om mensen ermee af te koelen als het nodig is. En goor, de spons, gaat langs iedereen zich gezicht. Maar ja, euh, <laughs> ook staan er extra koelcontainers en vriezers om te zorgen voor koele drankjes. En de brandweer is extra alert en zo. En het nou, ja, wordt gewoon uh, wel leuk. En het leuke is wel bij Bospop, dus classic rock. Er staan onder meer de raccoon, UB40, aha, en de Simple Minds. Simple, echt waar? De Simple ja, Minds? Ja, leuk, hè? Oh. Kom op, we gaan! Oh, Simple ja. Minds met uh, bittere hè? De laatste de, of is die voorlaatste alweer? Ja, Ja, oh, was die toch heel spectaculair? En morgen heb je dan Nova Star Billy Idol, echt waar? E e suchero? Sugero? Sugaro, Makassetti, Cheese, joh, kan het wel aanspreken? Leuk. Ja, Billy Idol. Ik kan niet. Ja, Billy Idol. Echt waar? We gaan een glorie is het al Dat is toch uit die ene film? Hoo. Will I miss you. Da -da -da -da. Dat was dat, dat liedje van The uh, de, de Jewel of the Nile of zo. Of, uh, oh ja, dat was wel eens kunnen, ja. <laughs> en er waren, was die crew die was dan op een gegeven moment, die waren background singers van, uh, van Billy Idol. Ja, dat is echt. Uh, leuk, leuk hè? <laughs> ja, wel leuk. Op zichzelf uh, dat de, de, de muziek van Billy Idol komt altijd in de hitparade als het echt meer zoet is. 16. Guilty pleasure en zo, weet je Sweet Sixteen of is van hem, geloof ja. ik. Uh. Oh, nou, ja. oh ja, leuk, ook leuk. Het is in ieder geval uh, aanrader als je zeker van. als je een oude rocker bent, ben ik ook een beetje. dan is het wel nou. leuk om daarheen te gaan. The Simple Minds and Billy Idol. Ha, oh, ja. Nou oh, me Ik je zou hart. zeggen, ga! Ja, zeg dat. Ik zo... de, de, de dag is nog jong, dus uh, bel je vrouw. Schat, kom. Ja, wat een Pak goed idee. Pak de spullen, we gaan. Dat is een goed idee. Nou, weet je dat ook uit Nederland afkomstig is? Is Indian Asking? Een je duisteren, dat spreekt me ook altijd aan. Niet van deze wereld. Zit er een wezen bij? Nou, je wil het bijna zeggen. I feel something. Every day Hij veel joh. Maar dit, nee, met deze mystique, uh, muziek erbij, dan denk je toch aan iets anders. Bovenaarts. Soms heb je die mensen die kunnen daar eindloads in verdwijnen. Al die theorieën, wat, wat echt allemaal. al die verwijzingen. Ik heb ooit op Pinterest, heb ik daar altijd op gekeken op ufo's. Nu krijg ik dus allemaal verwijzingen naar allerlei uh, gebouwen van duizenden jaren geleden die allemaal naar elkaar verwijzen. En die, daar zitten allemaal tekenetjes op. En dat lijkt toch wel een ufo. Of een, een astronaut? Nou, ja. een astronaut van 2000 jaar geleden kan toch helemaal niet? Nou nee, ja, goed, en zo krijg je toch een hele vage verhalen alweer. Goed, ik zie dat Jolanda al druk bezig is met de uitzoeken wie van er vandaag jarig ja, is. Zeker? Dat nog een beetje nou ja, zeker. Wie er sowieso jarig is? Uh, mijn vriendin. Mijn vriendin uh, Antje is jarig vandaag. Ansje. Ja, Ansje. Ansje. Fries, hè? Ansje. Dus gefeliciteerd, Ansje. Ja, precies. Ik kan het niet Maar te, uh, ik ben bang dat zij niet luistert. Dat dus ja, dus zij zijn geen echte vrienden eigenlijk, hè? Oké. Okay. Toch? Ja, dat moet je gewoon niet zeggen. dan natuurlijk. Dat is uh, een beetje gênant. Nou uh. ja, goed, is het de zaterdagmorgen? What a beautiful morning. Ja, Sit on the radio. Ja, Let's have ja, the music. Nee, ik, ja, ik, heb, uh, nee, ik heb net plaat gedraaid. Ophouden. Ik ga niet alleen de plaatjes draaien. Zeg. Ik kom je hem uit. allemaal vandaan om alleen plaatjes nee, te draaien. Nee, zeker niet. Ik reed donderdagmiddag... Uh, donderdag... Nee, ik doe nog even de stad in. Even kijken, is iets verder uitverkoop? En dan ben ik altijd in de stad te vinden. Weet je? Als er, zodra er uitverkoop is, dan ben ik het te vinden. Als ik geld kan besparen, he? Ja, hoor, daar rijdt hij weer op zijn tweedehands fietsen door de straat heen. En eh, toen denk ik, Jezus, we staan er heel veel mensen bij de pinautomaat. Waarom is dat? Ja, dat, Ze, dat deed niet, hè? Ze deden niet. Ze hebben anderhalf uur storing gehad. En daarvoor heeft de detailhandel. Oh, echt wel een paar miljoen sch ja, misgelopen. Ja. Uh, schade ge geleden. Want ja, mensen dachten op een gegeven moment van. Ja, ik heb geen zin om in rij te gaan staan. Nou, dan koop ik die kledingstuk wel een andere keer. Of eigenlijk heb ik hem ook helemaal niet nodig. En jawel, daar ging de winst worden. Winkelier. Ja, dus ik niet weet niet of ze dit toch gaan verhalen op het feit wie dit allemaal regelt. Ja, het is toch wel handig om inderdaad toch een paar, uh, paar honderd euro bij te hebben voor noodgevallen. Ik heb altijd wat zwart geld. Ik heb zeker toch wel het 5, vijf, zes euro bij me. Oké, okay, nee. Ko voor mijn koffie als ik het ergens 20, moet pakken. Ik had twintig. Je hebt wel twintig ja, bij, toch? ja. Goh. Zeg, en weet de Belastingdienst wat dat je zoveel geld op zak hè? Ja. Dat kan maar, niet de bedoeling zijn. Ik, ik zal je wel het leuke vertellen. Er was ja? toen een winkeltje in Heemstede. En daar ging ik toen een boodschapje doen. En uh, er was uitgekomen. Ah oh, ja, nou, daar word ik heel hebberig van natuurlijk. Hè? Ja, ja en Een winkel hoop, waar ja. ik van hou. En, uh, en toen uh, zeg ik tegen de vrouw. Zo balen, ik heb een pas niet bij me. Dus ja, ik, ik, uh, ik heb een budget van 75 euro. Zoveel had ik bij me gewoon. Hey, hè? kijk. Oh, zegt ze. Maar toen bleek dus, ze woonde om de hoek. En toen zegt ze, weet je, ik ken jou toch? En denk ik denk, nou, ik ken jou niet. Nee? Maar ook in ieder geval, maar dat maakt niet uit. Ik ken jou toch. En uh, weet je wat, uh, je woont bij mij om de hoek. Uh, doe het maar in een envelopje en gooi het maar in mijn brievenbus. Zij dat een vertrouwen, ook. hè? Ja, nou ja, goed, zij wilde ook omzet zijn draaien. Ze denkt ook van nou, uh, kom op, uh, jij wil meer uitgeven, dus... Dan ja. zullen we zorgen dat het ook kan. Nou ja, dus een dikke overloop ging daar die brievenbus in. En ik, nou, ik vond het wel heel erg leuk. Ja. Ja, dat iemand zo hebt, vertrouwen heeft. Je hebt gewoon echt wat meer uitgegeven dan je eigenlijk zou willen. Ja, haha, zeker 100 voelde, euro. Ja, je voelde <laughs> toch wel denkt: Nou ja, zij doet een stap, dan moet ik ook een stap doen. Ja. Dus nou laat ik dat ene jasje er toch maar bij nemen. Ja. ja? ja. Nou ja. ja hartstikke goed hoor. Nee, goed, ik heb een vrouw die thuis zit thuis, die echt heel zuinig is. Die gaat echt naar de rolmarkt en die koopt dan iets. En dat werkt dan niet. Ze had bijvoorbeeld nu een campinglamp gekocht campinglamp. Gaan we naar de camping of zo? Ja. Ik ben geen zwerver. Ik ga er nu in de camping, zeg. ze zit al in hotels. Dat hoor ik mensen altijd zeggen. Nee, zonder gekheid. Ik ging vroeger ook altijd naar de camping. Maar die kinderen willen gewoon niet meer. Dus ze hadden de campinglamp gekocht. Leuk voor in de achtertuin. Zitten we dan alles in de achtertuin, zeg ik dan, s'avonds? Nee, maar je weet het nooit of het gaat gebeuren. Ik zeg, nou, prima. Eh, zij komt thuis, probeert hem uit. Hij doet het niet. Wat heb je voor betaald? 3 euro. Oké, okay, nou ja, jammer. Ja, jammer toch. Mm. Weggegooid. Geld. Nee hoor. Ze zegt, ik ga gewoon terug. Dus is ze zeg maar, een half uur aan het zoeken geweest in die, in die straat, waar die straatrommelmarkt was. Ja, van wie zou die lamp nou zijn geweest? Want ze stond op straat. Och, hevig. En uiteindelijk aangebeld. En dan dat is het wel weer grappig verschil tussen een man en een vrouw, hè. Die vrouw hoorde je op de achtergrond. Oh, wat dat wil ze dan. Hij deed het echt hoor. En die man zegt: ach, gezeur, geef die vrouw toch geld terug? Weet je wel. Geld terug. Nou, zijn we blij? Op zoek naar een andere campinglamp. Ja, niet. Niet, zeg ik. Nee, dit goed. is wel heel erg hoor, dit. Ja, nou goed. Zo hou je je geld een beetje in je zak. Ja, nou, dat is zeker. En dan uh, gaat die rommel niet zo van de een naar de ander. Want ik probeer hem dan uiteindelijk ook weer te verkopen, op de rommelmarkt. Ja, hij deed het echt hoor. Oh, maar, die, ja, heb je deze wel, ja, uh, wel teruggegeven? Ja, natuurlijk. Nou, ik denk van nou, voor hetzelfde geld probeer jij nog of je hem kan nee, maken. Nee, zeg, dat gaan we echt niet doen. Voor hetzelfde geld voor drie euro dus. Ja, dat zou nog kunnen gewoon uh, je verlies gewoon weer terugpakken. Nou goed, laatste plaatje. Oh ja, wacht even, uh, Laatste plaat voor... Uh, ja, nee, sorry, ik moet het even inleiden. Laatste plaat voor uh, 9 uur. Na 9 uur straks een stukje geschiedenis. En wie is de jaren Dit heet De band heet uh, uh, Bodega. En het, het doet zo jaren tachtig aan. Bodega? Luister, een bar? Bodega? Bodega? Ja. Bodega? ja so, Ik spreek het echt goed uit. En dat is een beetje punk rock Het is echt jaren 80.